zit van der Linde met het NOS-journaal. In Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn door IJssel al zeker tientallen ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat raadt af om de weg op te gaan en alleen te rijden als het echt niet anders kan. De hulpdiensten hebben de handen vol aan meldingen die te maken hebben met de gladheid. Ze vragen om alleen te bellen bij noodgevallen of ongelukken. Het KNMI verwacht dat de gladheid in Zeeland nu afneemt en in Groningen langer aanhoudt, tot ongeveer vier uur vannacht. Het afgelopen weekenden zijn in Zoetermeer drie agenten mishandeld door jongeren. In twee gevallen waren het omstanders die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie. Een vrouw van twintig uit zo'n groep omstanders sloeg vrijdagnacht een agent in zijn gezicht. Een zaterdagnacht sloeg een omstander van 25 een agent een bloedneus. Beide zijn aangehouden. Dezelfde nacht trapte een man bij zijn aanhouding een agent zo hard tegen zijn been dat hij ten val kwam. De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling. De ANWB Wegenwacht vraagt automobilisten alleen te bellen voor spoedeisende hulp. De wachttijd bij de Wegenwacht loopt op tot twee uur. Door het winterweer melden veel automobilisten zich met auto's die niet willen starten vanwege haperende accu's. Afgelopen dinsdag rukte de Wegenwacht 6200 keer uit, Veel meer dan op een normale winterdag, dan is dat zo'n 4000 keer. En sterspeler Lionel Messi heeft namens Argentinië de wereldbeker op het WK-voetbal in ontvangst genomen. In Qatar versloeg Argentinië vanmiddag regerend wereldkampioen Frankrijk met strafschoppen. Na verlenging bleef de stand gelijk op 3-3, waardoor de finale uitkwam op penalties. Frankrijk miste twee keer, met als gevolg dat Argentinië er met de titel van ging. Het weer nog. Overal in het land regen. Door ijzel kan het verraderlijk glad zijn. Komende nacht loopt de temperatuur op en dan verdwijnt de gladheid. Morgen meer regen en veel wind. Het is dan een stuk zachter met 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Tussen app en vloed.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 Have yourself a merry little Christmas make the youth high game from now to us once more. Radio. Radio, radio met GFM. GFM, Hele fijne dagen. That oh, oh, oh. will be ring. the glad glad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. you mm -hmm. No.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 the yeah. Did I